met het NOS-journaal. De Russen blokkeren VN-toezicht bij de evacuatie van burgers uit Oost-Aleppo. De Russische VN-ambassadeur heeft gedreigd met een veto. Frankrijk had een resolutie ingediend waarin VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... ...werd gevraagd om VN-personeel naar het gebied te sturen... ...om de evacuaties in de gaten te houden. Volgens de ambassadeur heeft Rusland geen probleem met welk toezicht dan ook, maar het zou niet goed zijn als VN-mensen onvoorbereid naar de puinhopen van Oost-Aleppo gaan. Dat loopt volgens hem uit op een ramp. In Karak, in het westen van Jordanië, hebben onbekend het vuur geopend op politiemensen en toeristen. Zeker vier agenten en een Canadese toeristen kwamen om het leven. Zeker negen mensen raakten gewond. De beschieting was bij het kruisvaarderskasteel in Karak een toeristische attractie. Een aantal toeristen werd enige tijd gegijzeld. Wie er achter de aanvallen zit is niet bekend. Jordanië is een bondgenoot van de Verenigde Staten... en lid van de internationale coalitie die tegen IS vecht. Almere heeft het straatnaambord vervangen... waarop de naam van oud-PVDA-premier Joop den Uyl verkeerd was gespeld... met een i in plaats van met een Griekse i. Vorige week ontdekte een medewerker van de partij de fout. De fractievoorzitter van de PvdA in Almere noemde de schrijffout erg slordig en vond het getuigen van weinig historisch besef. Het is niet duidelijk hoe lang de verkeerde straatnaam er heeft gehangen. Overigens heeft Almere een geschiedenis van fouten in straatnaamborden. Zo werden Marcipulamihof, Popaistraat en Chicagostraat eerst ook verkeerd geschreven. Ajax en PSV hebben in Amsterdam met 1-1 gelijk gespeeld. Daardoor is de achterstand van de twee clubs op Feyenoord groter geworden. Feyenoord gaat met 42 punten de winterstop in. Vijf meer dan Ajax en acht punten meer dan PSV. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, koelt af tot 3 graden. Morgen in de loop van de dag zon, een graad of 6. De komende dagen is het overdag een graad of 4. En in de nacht kan het licht gaan vriezen. Dit was het NWM. ZFM, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu CFM ZFM Klassiek. Luister naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Jansen. Zondagavond 7 uur ZFM Klassiek. Goedenavond. Het eerste uur en waarschijnlijk ook nog een stukje van het tweede uur zal gewijd zijn aan de Bach familie. Bach, Johann Sebastiaan dus, had maar liefst twintig kinderen bij twee vrouwen. En eh, daarvan zijn er zeker tien vroeg gestorven. En tien zijn er natuurlijk in leven gebleven. Van zijn eh, kinderen, zijn zonen met name, zijn er een aantal ook muzikant geworden, componist geworden. En we eh, gaan een aantal van de stukken van. Eh, en dus draaien in deze uitzending als mede een aantal stukken van Johan Sebastiaan. Natuurlijk, die mag niet ontbreken. Het eerste stuk wat we voor u gaan eh, spelen is van Johan Christophe Bach. En van hem gaan wij luisteren naar de symfonie in C-majeur. waar staat WI-6. Het, eh, het eerste deel heet eh, Allegro di Molto. Het tweede deel heet Andante en het derde, derde deel Allegro assai. Het wordt uitgevoerd door het Neues Bachisches Collegium onder leiding van uh, uh, Burkhard Glatsner of Gleitsner. Dat uh, be, daar wil ik afweten. Bach dus, Johan Christoph en zijn symfonie in C.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 Eerste kerstdag te wachten, het complete weihnachtsoratorium van Johan-Sebastiaan Bach. Ook nu in onze uitzending over de Bach-family gaan we verder met deze grootheid uit de 18e eeuw. En we gaan van hem een van zijn allerbekendste dingen, denk ik, wel uh, spelen. En dat is het Brandenburgs Concert nummer 4 in G-majeur. Uh, de BWV uh, 1049, ja zo moet ik het zeggen. Deel 1 is Allegro, deel 2 is Andante en deel 3 het Presto. En uh, bij dit stuk speelt met name de fluit een hele belangrijke rol. Het wordt uitgevoerd door, ja je kan toch altijd wel zeggen mijn favoriete barokorkest. Het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman. even dan stuur allemaal fijne dagen en